Ja, en welkom terug in het Huis van de Maan. Komend uur is het woord aan u. Um, en we gaan het hebben over broer- en zusverhalen. Frank Slek gaat het sprintje winnen om de tweede plek. En dan hebben we Andy Slek bovenaan. Frank Slek op de tweede plaats. De broertjes naast elkaar daar. Hier komt hij op twee minuten en zes over de streep. Ja, vandaag lieten de broertjes Slek het gehele wielerpeloton in de Tour de France achter zich. En er was meer broertjesnieuws vandaag... De Volkskrant heeft een heel groot interview... met de Belgische filmregisseurs De Broers Dardenne. Um, een prachtige recensie van de nieuwste film met vijf sterren. Op de achterkant van het NSC Handelsblad komen de Oasis-broers tevoorschijn... die elkaar het leven onmogelijk maken. Um, en wij dachten, laten we het daar vanavond eens over gaan hebben. Als je hier trouwens in het NSC kijkt... staat er ook een prachtige foto van Sarkozy en... Angela Merkel, die de Europese vrede een beetje hebben getekend vandaag. En ook die staan elkaar op de schouder te kloppen. als ware het broer en zus. Misschien komt het omdat ze precies even groot of klein zijn, moet ik eigenlijk zeggen. Om een lang verhaal kort te maken. Wij willen het graag met u hebben over uw bijzondere broer- en zusverhalen. En daar kunt u bellen op 0800 1121. Dat is een gratis nummer. 0800 1121. Um, misschien werkt u ook wel samen met uw broer of uw zus. Runt u een bedrijf samen? Um, misschien zingt u samen wel in een koor? Of woont u op late leeftijd nog samen? Misschien maakt u reizen met broer en zus? Um, gaat u op bijzondere vakanties? Misschien heeft u wel een bedevaarttocht gemaakt met uw broer of met uw zus? Misschien bent u wel met vijf zussen en vormt u een, een, een damesband? Dat willen we graag van u horen. Um, u kunt bellen 0800 1121 gratis nummer Mailen mag ook. casaluna.ncrv.nl En natuurlijk twitteren. Hashtag Casaluna. Um, er wordt al druk gebeld. Voordat we gaan losbarsten met de broer-zus verhalen... krijgen we eerst Adèle.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 Someone like you, Adele. Ja, en wij gaan het, um, dit tweede uur van Casa Luna hebben over broers en zussen. En bijzondere broer en zus verhalen. Als u die nou heeft, kunt u bellen naar 0800-1121. Mailen mag ook, casaluna.ncrv.nl. Wij kwamen erop toen we vanmiddag de broertjes Schlek, het hele wielerpeloton... in de Tour de France, achter, uh, achter zich lieten, de broertjes. Uh, en tegelijkertijd in de kranten kwamen opeens ook allerlei broers tevoorschijn... zoals de filmbroers Dardenne, die um, samen regisseren... zoals de Coen brothers dat ook doen. En het schijnt dat deze broers zo harmonieus samenwerken... de een staat naast de acteurs te fluisteren de ander staat bij de camera. En ze schijnen ook moeiteloos te kunnen wisselen... Heel anders um, is het voor de Oasis-broers. Broers, moet ik zeggen. Um, daar stond vandaag ook een stuk over in de krant. Hun vader, Tommy Gallagher, was een man die, uh, die drie broers nou ja, behoorlijk alle hoeken van het huis liet zien. De broer die later zanger werd, die, dat was de agressieveling. Die ging vechten op het schoolplein. De broer die gitaar-speler in, in de band werd, trok zich terug in zijn kamer om gitaar te spelen. En er is er ook nog een derde broer. En die probeerde de vrede te bewaren. En die heeft het dan weer net niet gered in de muziekindustrie. Um, allemaal wonderlijke verhalen over broers. Maar zussen willen we het ook graag over hebben. Dus kortom, um, heeft u een broer waar u um, misschien wel mee samenwoont... op latere leeftijd, uh, op, mee op vakantie gaat? Uh, werkt u samen met broer of zus in een familiebedrijf? Heeft u een broer of zus die geëmigreerd is... Uh, en probeert hij toch nog contact te onderhouden. Dat soort verhalen horen wij graag. U kunt bellen op 0800-1121. Mailen mag ook. casaluna.ncrv.nl Ik kijk even naar regie of we iemand aan de lijn hebben. Ja. Ik... Oh, we gaan toch even naar de muziek, hoor ik net. René van Bavel gaan we horen. René van Bavel, hey, hey, hey. Heet dit mooie nummer. Aan de telefoon Albert. Goedenavond. Goede ja, goedenavond, goedenavond. Ik avond, goede wil nacht, het even Albert. hebben over het opkijken naar je broer. Ja, vertel. Kijk, uh, ik had twee broers. De ene zeg maar, was twaalf jaar ouder dan ik en de ander uh, elf. Zeg maar het opkijken had te maken zeg met maar, mijn broer die elf jaar ouder was. Die voetbalde bij een plaatselijke amateurclub bij het IS. Mm -hmm. Ik droeg altijd zijn tas. Mm -hmm. Want ik, ik keek daar al tegen hem op. Ik denk, als ik wat ouder ben, dan wil ik ook bij het eerste elftal komen. Hij uh, kon ontzettend ook uh, goed hardlopen. Hij had ontzettend veel conditie en lucht. En hij is op een gegeven moment zeg maar, uh, bij de commando's gegaan. Mm -hmm. En dan haalde ik hem op uh, zeg maar in de achterhoek bij de trein. Maar dan kwam hij terug van Roosendaal. En dan zat hij er helemaal doorheen. En ik was ook vaak de spanningspaper. Wanneer hij weer nieuwe trucs bij die commando's had geleerd, dan was ik om mijn jongste was, ook wel het slachtoffer. Maar ja, dan kreeg ik weer een gulden. En het huilen was over. Maar voortdurend bleef ik ontzettend tegen hem opkijken. Ja, ja. En tot hoe lang is dat doorgegaan? Dat is doorgegaan. En dat klinkt dan ook, dat was ook interessant. Tot, totdat hij zich van het leven benam. En daar oh. heb ik jaren heb ik daar heel veel moeite mee gehad. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, oh, um... In één keer valt jou... Zeg maar, ik was dan op een gegeven moment toen ja, hij eruit zat... dan was ik 19. Mm -hmm. En hij was dan 29 waarschijnlijk. Wanneer ik nog wat ouder was, was dat misschien wat verminderd. Maar op dat moment dat het toen plaatsvond... ja, ik snap er niets meer van. En um, er was ook nog één middelste broer daartussen, begrijp ik? Ja, dat was zeg maar, de, de middelste broer. Oh, het was de middelste daar, daar keek ik tegenover. Omdat hij een ontiegelijke sportman. was. Hij heeft ook uh, nog judo bedreven en zo. En vaak, ja, dan was ik heel trots. Wat ik al vertelde, dat ik uh, ja, de tas van hem droeg. Mm -hmm. uh, hem ophaalde bij uh, het treinstation. En dan dat hij een beetje terugviel op een wat jongere broertje. Want ik was nog zo'n pubertje. Mm -hmm. Omdat hij er helemaal doorheen zat. Want dat is een hele zware opleiding, zoals u weet. Ja. ja en daar voelde ik mij zo vereerd. En wat was dan de rol van de oudste broer in dit geheel? Ja, dat, dat, dat was totaal anders. Daar heb ik nooit tegen opgekeken. wel een broer van mij nooit, uh, daarom is dat ik ook bel, dat je ook tegen een broer kunt opkijken. Ja. Nee, dat heb ik dus van mijn oudste broer niet gekend. Ja, ja. En uh, hoe, hoe kijk je nou? Terug, als je denkt aan je middelste broer? Ik kijk er wel eens op terug, en vooral nu dacht ik er weer aan, dan denk ik, omdat ik natuurlijk nou ook een stuk ouder ben, dat ik dan wel eens denk: God, wat zou het nog fijn zijn geweest? Want dan was je later, ja, twee volwassenen, dan was je misschien wel hele goede vrienden. En dan ja. nou was het verschil te groot. Ik keek tegen hem op. Hè. Ja. Net als je een bepaalde zanger of zangeres of een spotman hebt, ja. dan is het niet gelijk. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk een leeftijd dat dat wel, neem ik aan, dat dat dan wel gelijk wordt. Ja, ja. En daar denk ik nog wel eens aan. Hoe zou, het, hoe zou dat geweest zijn? Ja. En ben je ooit in dat eerste voetbalelf dan nog terechtgekomen, of dat niet? Uh, nee, nee, oh. nee. Dat is niet. Ik had het wel <laughs> graag gewild. Maar uh, mijn vader is toen later verhuisd naar een andere plaats. Ja, ja. Dus ik ben nog wel blij voetballen. Dat uh, zeer zeker. Maar ik heb me qua op sportgebied toch nooit kunnen meten. Ja, ja. En um, als je nou terugkijkt naar die, die commando's... wat voor rol die hebben gehad op, op, het, uh, op je broer... Is, hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, daar heb ik ook nog wel eens vaak over nagedacht... Ik, mijn gedachten zegt, omdat ik uh, al vertelde dat hij toen, uh, zeg maar, uit het leven is gestapt. Mm -hmm. Dat hij waarschijnlijk bij de commanders ook door al die training en zo, niet dat hij aan de oorlog geweest, maar die opleiding. En hij was een, ja, een binnenvetter. Mm -hmm. Dus hij wou toch wel heel veel dingen met de vuist beslissen. Dat, uh, ik denk niet, dat hem dat achteraf gezien, wat hij dus zelf heeft gedaan wat ja. hij uit zijn eigen leven niet meer uitkwam... Ja. dat het misschien wel een rol gespeeld kan hebben. Ja, wat, wat... want... Je wordt een, ja, je wordt daar, en dat weet ik nog wel, je wordt ontzettend afgemat en je moet ontzettend egoïstisch leren denken. Ja, je moet geestelijk natuurlijk heel sterk en stabiel zijn... wil je dat allemaal aankunnen, zoiets intensiefs. Ja, ja want ja. later wanneer je dan zeg maar, dat hoort, en, en met, ook met de familie... dan praat je natuurlijk ontzettend om... Maar je komt er dan nooit uit... Oh. Of iemand moet een brief hebben achtergelaten. Ja. En um, je keek heel erg tegen je broer op. Is er ja. ook iets wat hij jou heeft bijgebracht... wat je nog steeds uh, bij je draagt? Wat je te hard hebt genomen? Ja, opkomen voor je... wanneer je onderricht wordt aangedaan. Maar ik zeg, hij was dus geen praten. Hij deed het dan wel. Ja. Ook had, ik weet wel, ik heb op ik fietsen. Toen was ik ook nog een jaar of tien... achter iemand arm om uit de wind te blijven. En die, diegene die stopt toen... en die sloeg me links en rechts dus om de oren heen. En ik had dat gezicht onthouden en ik had hem, mijn broer toen bij me... en ik zeg nou, diegene is dat nou. Hij zei geen woord, alleen hij nam hem terug, hij ramde me zo van de fiets af. Kijk, dat is inderdaad zonder woorden een probleem oplossen. Ja. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Albert, dank voor je telefoontje. Uh, Graag gedaan. Voor je ik, telefoontje. Ik, ik vertel het even. Ja. Dat je, ook, je broer kunt opkijken, van wanneer je een jongere leeftijd hebt. Ja, goed te horen. Oké, okay. een goede nacht, Albert. Dank je wel hoor. Oké, okay, dag. Dag. We praten vandaag bij Casaluna over broers en zussen. Um, bijzondere uh, broerrelaties. Daar kwamen we op doordat die, die slekbroertjes de Tour de France aan het winnen zijn met z'n tweeën. Um, en er, er nog meer broers in de kranten tevoorschijn kwamen opeens vandaag. Heeft u nou ook iets um, bijzonders? Werkt u samen met uw broer of... Uh, is die geëmigreerd, of uw zus, en houdt u toch nog contact? Zit u samen in een familiebedrijf, of gaat, maakt u samen bijzondere reizen? Uh, u kunt ons bellen op 0800-1121, dat is een gratis nummer. 0800-1121, en mailen mag ook. Casaluna.nzrv.nl Aan de telefoon, Niels. Ja, hi. Goeienacht. Ja, het kan ook uh, de andere kant op gaan natuurlijk. Hè. Uh -huh. Van... Uh... Uh, ik bedoel, je uh, haalde net de Oasis Brothers aan. Mm -hmm. En dan heb je ook nog de Davis Brothers van de Kings, die het ook niet echt goed met elkaar konden vinden. Nee. En ik heb zoiets met mijn broer. Oh, ik hoop dat hij luistert trouwens. Oh. <laughs> ja, ik ben de oudste en hij was de jongste. Yeah. En toen hij een jaar of vier was, toen ze in de straat al, de burgemeester. Ja. Yeah. Uh, niet, niet voor, uh, ja, dat is je hele, hele leven een beetje gebleven gewoon. En wat bedoel je met burgemeester? Uh, de baas, spelen De baas. Autoritair type. Autoritair, ja, autoritair type. En overal geld is slaan. En, uh, maar hij was jonger, of hij is jonger, vertel je? Hij is jonger, ja. Ah. ja even kijken. Op vier, vijf of zo. Is dat eigenlijk gebruikelijk dat de jongere broer de baas speelt? Volgens mij niet. Nou, he? weet je wat het is? De oudere broer die moet mij van uh, de vrijheden uh, bevechten. Mm -hmm. uh, ik, ben vanaf 90, ik ben van 1954. Ja. Uh, uh, ja. Ik, ik, ik, ik heb mijn vrijheden een beetje bevochten. En die kreeg ik wel eigenlijk, zeg maar. Ja, ja. En hij uh, chanteerde me altijd. Als ik gewoon stiekem mijn dingen deed, dan zou hij het tegen mij uit vertellen. Dan moest ik een paar platen aan hem geven, of uh, stripjes of zo, weet je. Is hij een goede ondernemer geworden? Ja, <laughs> uh, hij is wel uh, succesvol uh, geworden, ja. Kijk. Ik ben, ik ben een beetje uh, lichamelijk uh, gedisabled. Ja. En ik zit gewoon een beetje mijn minimum en zo. Mm -hmm. Maar, nou is er bijvoorbeeld, uh, mijn moeder zijn 85. Ja. En ik woon daar toevallig een uh, paar harten vandaan, mm -hmm. uh, maar hij woont ook niet gekveldig vandaag al, weet je. En hij heeft een auto onder zijn leed, of twee zelfs, al. en ja, ik heb geen contact en ik doe ook helemaal geen contact meer. Want jullie hebben maar, geen contact meer, uh, uh, Nee, ik heb, uh, uh. hoe heet het, uh, zorg af van mijn moeder, mantelzorg mm -hmm. Want ja, die is al vijftig dagen en dat gaat steeds minder natuurlijk. Maar hij, uh, ja, hij laat helemaal niks van zich horen en uh, hij, hij, hij steekt nooit geen poot uit gewoon, weet je. Is wel heel... En is het iets wat jij uh, nog wil veranderen of hoop hebt dat het verandert? Nee, van mij kan ik niet schijt eigenlijk veel. Nou, je, dan? ik bedoel, je, je, je vrienden zoek je uit en je familie, daar wil je mee opgeschreven, zeg maar. Mm -hmm. Zo zie ik het eigenlijk gewoon. Ja, en, en ben je daar... Uh kwaad over? Of kan je er eigenlijk wel mm, mee leven? Ja, nou, ergens wel. Ergens het, het, uh, ja, in, in, in, in mijn moeder's point of view, hè, die, ja. die zit in, in de eind van de levensfase. En, uh, en, en ik kom daar elke dag. Ik doe de boodschappen en ik laat uit en uh, Dat soort dingen. En uh, ja, die fokt die, die, die, die, uh, zich erg op over gewoon het feit dat hij gewoon nooit mijn broer ziet. Terwijl het toch haar kind is. En er zit niet nog ergens een hoop. dat je denkt, nou, we kunnen het nog proberen te fixen? Nee, want ik heb zelf al zoiets van. Ik heb met mijn dochter al. ja, met mijn moeder. begrafenis toestanden geregeld. en zo een euthanasie. als dat eventueel te pas zou komen. En. nou, als mijn moeder begraven wordt. en hij komt ook. dan kom ik niet gewoon al. Ik wil gewoon helemaal. Totaal niks meer met hem te maken hebben. Ja. Ja, dat is. Uh... Ja, nee, ik, ik denk dat, dat meer mensen het hebben. Ja, dat, absoluut. Je familie heb je inderdaad, uh, inderdaad niet voor te uh, kiezen. Nee. nee. Nou, Niels, dat, dat, dat wil ik even Ja, da, toch dank voor, voor je telefoontje. En ik hoop, uh, ondanks alles, dat het uh, nou, toch nog een soort werkbare situatie allemaal gaat opleveren voor je. Uh, ja. ja. Dat is toch. Oké, okay, heel goed. Nou, goeienacht en dank voor je ja, telefoontje. Hetzelfde. Oké, okay, dag. Bye. We praten over broers en zussen. Um, dit was een wat, uh, nou ja, wat droeviger verhaal. Uh, het mag ook de andere kant op. Als u, als u een uh, wonderlijke, geweldige relatie of samenwerking met uw broer of zus heeft. Um, daar hebben we het over. Um, broertjes, Slek hadden we het over. Die samen wielrennend uh, de wereld aan het veroveren zijn. Um, maar we hadden het ook over de moeilijke broertjes van de Oasis-band... die elkaar het leven onmogelijk maken... Al dat soort verhalen mag u bij ons kwijt op 0800-1121. En we hebben nu aan de telefoon Marcelo. Goedenavond. Goedenavond, Marcelo. Nou, ik stond even verteld van die verhaal van de vorige beller. Ja. Ja, wat een verhaal. Ja, dat kan en, gebeuren uh, in het leven. Ja, ik kan hem alleen maar uh, moed toespreken. Het komt altijd goed. Ja, dat dus, is... Uh... Weet, dus, uh, in familie kan je uh, kopen, dat nee. heb je ja. En soms uh, moeten bepaalde mensen gewoon dingen dragen wat ze moeten dragen. Iedereen kan het doen. Andere mensen we hebben tegenwoordig in de maatschappij heel veel dingen aan ons hoofd. Ja. En uh, ja, daar moeten we mee duren. En ja, sommige dingen, al, al gaat uh, bepaalde mensen sterven, die hebben ze in hun hart je. En je ja. moet gewoon verder gaan, weten. En het is ze liefde. Als je van eh, uh, ja, van, je, van je ouders meekrijgt, weet ja. dus, uh, nou, je. Nou het is je je goed dat je Niels heeft een. een, een uh... En uh, hart onder de riem steekt. He? Ja, maar, maar dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Ook met mijn familie, met mijn broers en zo. Dat gaat over de broers en zussen en zo. Ja, wat is jouw verhaal, Marcelo, met broers ja. en zussen? Vertel. Mijn verhaal is, kijk, broers. Het is de broed, weet je. En zussen uh, ook. Het is bloed. broers. Als doen ze kwaad, als doen ze slecht. Als hun moeder wegvalt en bepaalde dingen. En uh, die, sommige broers zijn slecht. En aan sommige broers heb je wat. Want hoeveel broers en zussen heb jij dan? Ontelbaar. Ik kom uit uh, Suriname, Panama. <laughs> doe zo'n dus, uh, zo gokje. Alle broers, alle zussen, allemaal. Kan je, kan je een, een, een, een schatting maken van het aantal broers en zussen dat je hebt? Nou, vijftien of zo. Vijftien uh, broers en zussen. En komen die, uh, zijn die afkomstig allemaal van dezelfde vader? Nee. Allemaal van dezelfde moeder? ook niet. Het is, een, het is een ingewikkelde constructie die je erop nahoudt, ja, Marcel. Ja, ja. ja. Maar, ja. Uh, uh, is even kijken. Van die maar, vijftien broers en zussen die je uh, wel. We heb elkaar met één broer, we met één broer, waar ik op druk kan vallen. Oké, okay, je hebt één superbroer. Ja. En wie is Top, dat? Uh, Hoe heet hij? Hoe heet de superbroer? Ja, ik wil eigenlijk geen namen noemen. Nee, laten we het maar anoniem aan. Maar is hij ongeveer even oud als jij bent? Ik heb een dat okay. twee jaar drie jaar Ik heb ook akelige broers en akelige zussen weet je, maar ja, Je, je, je moet uh, met mensen omgaan en je moet dingen koesteren gewoon, uh, en uh, doorgaan. Doorzetten, weet je, het is allemaal ook moeilijk in de maatschappij. Ook met de euro's en zo, alles uh, komt op je af. Ja, dat is waar. En, uh, de politiek, alles verandert je moet ook meegaan en zo. En als je ook mantels horen, dan kijken mensen ook niet. Uh, wat je doet en zo. Maar ja, als je de liefde maar draagt, weet je. Ja, dat klinkt heel verstandig. Ik wil nog even terugkomen op die, die, die ene broer waar je op terug kan vallen. Wat maakt dat tot een zo'n bijzondere broer voor jou? Nou, ik kan op twee broers terugvallen. Eentje die is. Ja, die gepestse talenten. Die laat zien dat alles het kut. Je moet gewoon doorgaan. Ja. Gewoon werken. Dat is een talent, Ja. En die andere broers ja, geven de mogelijkheid om uh, talenten te ontwikkelen. Oké. Okay. Dus ja, het is dus ja. Ik ben een christen uh -huh. geworden. Want ja, de mensen moeten vergeven. En sommige mensen weten niet wat ze allemaal doen. en uh, ja, Dat weet je ook allemaal met broers en zussen. Het is in een in in in familieding. Uh -huh. En dan moet je gewoon pikken wat je uit ja, moet pikken en om verder te gaan. Maar als jij zo verzoenend in het leven staat, heb je nooit het idee... ik ga met al die vijftien broers en zussen van me eens een keertje... aan tafel zitten en lekker eten? Of is dat wat te veel van het groeien? Is dat een te grote uitdaging? Ik moet eerst mijn eigen agie redden. Zorg dat ik stabiliteit heb in mijn leven. Ja, want mijn moeder is ook okay. weer gevallen. Een paar jaar terug, al 16 jaar terug. Dus ja, dan zit je ook toch op je eigen weg te zoeken. Ja, zo is het. Nou, Marcelo, je klinkt in ieder geval wel... alsof je je eigen hartje kan en redden en gaat redden. Ja, maar dat gaat wel moeten. Ja. <grijg> het gaat We in de maatschappij, weet je. We kunnen ook al allemaal een hand onder de riem steken. Ja. En de, de liefde. De liefde. Nou, dat is, dat is goed om mee te eindigen. Dank voor je, um, voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Oké, okay, goeienacht Marcelo. Goeien, okay, pleitig. Hoi. Uh, nou, Hoi. We praten over broers en zussen... Um, Bijzondere broer- en zusrelaties. Nou, Marcelo had vijftien broers en zussen, ongeveer. Dat is, uh, dat is heel wat, ja. Um, u kunt bellen, 0800 1121 121 uh, en mailen. NCRV.nl. Gerda, goeienacht. Uh, Gerda? Ik, ben, ik, ben, ik heb uw naam niet gehoord. Goeienacht, Gerda. Ja, goeienacht. Met Gerda je uit Delft. Dag Gerda. Hoe zit het met jou uh, en de broers en de zussen? Nou, uh, niet best sinds dat uh, onze ouders uh, ons eerst ontvallen. En de, waar mijn, ik, ik kom uit een gezin van tien kinderen. Ook als een groot gezin. En, even kijken. Ik heb vier broers. Uh, ja, vier broers. Zes meiden, Zes zussen. En de tweede broer van de vier, de tweede, daar heb ik een hele goede band mee gehad. Zodat, dat, uh, want de, deze broer is uh, de eerste van de tien die is uh, overleden. Mm -hmm. Nu anderhalf jaar geleden aan longkanker. En uh, deze broer, Jan-Victor, die uh, heb ik, uh, ik ben alleenstaande moeder. Uh, en die is bij mijn. Die heb ik bij mijn bevallingen gevraagd. Oké. Okay. Om bij mijn bevallingen uh, te zijn. In plaats van een van mijn vijf zussen. Ja, ja. ja. Want hoe was het om op te groeien in mijn zo... Hij van 1948 en ik van 52. En hoe was het om op te groeien in zo'n groot gezin? Uh, ja, voor mij... Uh... dat? Ja, eh... Uh... Uh, ja, vader en moeder waren uh, binnenmiddel en uh, iedereen, uh, ja, eigenlijk ja, liefde, aandacht, dat wel, alleen uh, uh, uh, kinderen met de ouders goed, alleen onderling, uh, ja, je tof, we waren toch in z'n tiener en ja, net als uh, de andere sprekers uh, geweest zijn. Uh -huh. Familie kan je niet kiezen. Ja, ja. ja. Maar over, over in zo'n groot gezin uh, opgroeien, het schijnt dat het dan zo gaat: ik kom niet uit een groot gezin, uh, dat de oudere kinderen meehelpen aan de opvoeding van de jonge kinderen. Dat is wel zo, maar dan, uh, ja, toch. Ja, wij komen uit Papua. Uh, en dan is er weer de rol van uh, uh, vrouwen, meisjes, hebben niets te vertellen. Ja. Yeah. Maar onze ouders, de, die, hadden, die, die hadden dat niet zo. Maar uh, met mijn oudste broer, daar keek ik bijvoorbeeld niet tegen of. Hij is wel mijn oudste broer, hij is ook mm -hmm. bij de commando geweest. Oh. Maar ja, daar had ik niets meer. Ik dacht, nou ja, dat zal wel. Ja, ja. En... Uh, die, die gaan je opvoeden dan, uh, niet ten goede, vind ik dan. Nee. dan gaan je, uh, ja, het is eerder van, uh, je moet het doen, want ik ben de oudste. En met, en met hoeveel van uh, het grote aantal broers en zussen heb je nu nog uh, regelmatig contact? Nou, van de negen heb ik eigenlijk met de twee oudste zussen contact. En met de anderen eigenlijk niet meer, sinds... Uh, mijn moeder en papa is in 2000. En mijn moeder in 2006 is overleden. En sindsdien... Ja. Papa en mama was binnenmiddel, Dus iedereen kwam naar het ouderlijk huis. Maar sinds die twee uh, samen op uh, be het liggen... Ja. Uh, hebben we geen band meer met elkaar. Oké. Okay. Maar in ieder geval nog met twee uh, goed contact. Mijn oud oud ja, mijn oudste ja. zus en de tweede. Ja. Oké. Okay. Um, Gerda, dank je wel voor ja. je telefoontje. En ik wens je een hele goede nacht. Ja hoor, okay. bedankt. Graag. Als u nog uh, bijzondere of mooie broer- en zusverhalen heeft... kunt u ons bellen op 0800 1121. We gaan luisteren naar een van Nederlands grootste jazztalenten. Dit jaar mocht hij voor het eerst optreden op het Noordzee Jazz Festival. Ruben Heijn.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 En Hein hoorde u That's Not Life van zijn succesvolle debuutalbum Lose Fit. Ik krijg een e-mail binnen van Emmy Hilgers. Goedenacht, leuk onderwerp uitroepteken. Ik heb vijf zussen en drie broers en we zijn zeer close. Elk jaar gaan we een weekend kamperen. Er zijn dan circa 45 man in leeftijd variërend van 0 tot 66 jaar. Verder hebben we een broer Zussendag zonder... Koude kant gaan we samen naar de Nijmeegse kermis en vieren we met de hele meute Sinterklaas. Na verjaardag gaan is gelukkig geen verplichting als je zin hebt ga je. Ik ben blij met allemaal schrijft Emmy Hilgers. Um, ook positieve verhalen dus over broers en zussen um, naar aanleiding van de broertjes Schlek, die als eerste de berg op kwamen uh, en andere verhalen over succesvolle broers en zussen praten we um, vannacht bij Casaluna over broers en zussen. Uh, misschien werkt u wel samen met uw broer in een familiebedrijf... of gaat u samen met uw zus op reis. Dan kunt u ons bellen 0800 1121 of een mail sturen. Kazaluna Aan de telefoon is Mieke. Mieke van de Goorberg. Dag Mieke van de Goorberg. Ja, ik ben toevallig geen broers en zussen, maar ik ben oma. Ja. 82 jaar. Vriend, ah. en, uh, mijn zoon heeft twee, uh, twee jongens, tweelingen. Ja. Ik noem ze bij naam. Tom, Simon en Thomas, yeah. ze hebben eindexamen ateneem gedaan en ze willen beide medicijnen gaan studeren. Tot groot verdriet is Thomas ingelood en Simon is uitgelood. Oh. En de vraag, dus ik keek ook vanmiddag met groot interesse naar, naar die twee broertjes. De yeah. evenzijdelings met een blauw-grijze fietsen, een bekend merk... Yeah. En ook even tussen twee jaar, ik heb ook zo'n, maar een elektrische fiets. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus, uh, nou goed, dat was even zijdelings. Uh, vindt u het een reden ja. om een verzoekschrift in te dienen? Omdat zij, zeg maar, twee en één-eigen tweeling. Mm -hmm. uh, Simon, die wil ook graag medicijnen studeren, om een verzoekschrift in te dienen om alsnog ingeloten te kunnen worden. Ja, het is natuurlijk uh, behoorlijk <laughs> veel impact voor een een eigen tweeling... als ze dezelfde kant op ook, willen en, en, en ze worden tegengehouden. Ik, ja, ja. ja ik, vind het een, ik vind het een hele goede... Uh, goeie, goed dat u opkomt voor uw klein... nou, ten eerste gefeliciteerd dat ze allebei geslaagd zijn. Ja, dank je wel. <laughs> maar um, ik weet niet of de um, commissie... Uh, van dispensatie, als die al bestaat, ja, een hier een uitzondering voor ja. wil maken. Dat is wel ja. een interessante vraag. Ja. Wat, wat zou u als uh, wijze grootmoeder ze adviseren? Uh, ja, verzoekschrift. Maar mijn zoon heeft. Die had ik toevallig gisteravond aan de telefoon. Mm -hmm. en, uh, en die heeft inderdaad een verzoekschrift ingediend. Stel nou, zonder dat we al te pessimistisch zijn, dat dat niet lukt. Vindt u dan dat, ze, uh, dat de een het wel moet doen en de ander iets anders? Of moeten ze dan allebei iets anders gaan doen? Uh, die denk ik toch niet. Dat niet? Dat toch niet? Er is nog een alternatief. Mm -hmm. En denk ik, een zijweg. Van, uh, van dat je via via toch in, in de medicijnenstudie terecht kunt komen. Ja. Uh, ja, ik, ik heb ben... misschien wel een plannetje. Lijken ze heel erg op elkaar? Ja. Kijk. Want dan, zei ik, dan kom ik daar en dan zeg ik: dan, Simon, oma, ik ben Thomas. Precies. En omgekeerd. Ik denk dat we dat moeten gaan doen. Dat ze, um, welke van de twee is ingelood? Thomas is ingeloten, Simon ja. is uitgeloten. Ik denk dat ze gewoon allebei even de komende acht jaar. Want zo lang duurt medicijn, nee, met kooschappen ben je wel twaalf jaar. Ik denk dat ze de komende twaalf jaar even allebei als Thomas door het leven moeten. Ja, dat heb ik ook gedacht. Dat kun je ook zeggen bij tijd Het is beter dan de ander, ja. bij wijze van spreken. Ja. Ja, ja. Hebben ja. ze daar veel um, gebruik van gemaakt vroeger? Nee, ze geen gebruik van gemaakt. Ja, in de familie zo wat grapjes natuurlijk. Hè. Ja. Kon hij ze ja. altijd uit elkaar maar, houden? Uh, ja, ik moet goed kijken. Eén heeft een bukkeltje op zijn neus. Ja. Uh, Zo'n klein vlekje, dan moet hij goed kijken. Maar goed, zijn ze buigen gekleurd, dan kun je het moeilijk zien. Dus, uh, en even, en uh, dat ik een beetje nonchalant als ik binnenkom. ja, Dat is jarig, zo, Thomas. Nee, nee, dat is Simon. <laughs> dus, uh, ja, ja. Maar ze zijn, daarmee wil ik zeggen dat ze moeilijk uit de kaart houden. Ja, en, en als u dus uh, vanmiddag op televisie naar de fietsende broers kijkt... Oh, die de berg op gaan, ja. uh, denkt u dan ook aan uw kleinzonen? Ja. Heel toevallig dacht ik uh, twee broertjes, twee dezelfde fietsen. Ja. En ook naar mij toe. Ik ja. heb ook dat werk. Ik ja. heb een geweldige fiets. Ja. En, uh, en ik vond het heel spannend. En toen dacht ik en, uh, aan Simon en Thomas, ja. en mijn twee kleinzonen. Maar en toevallig wilde dat ik mijn zoon aan de telefoon had. En heeft u dan het idee dat ze samen ook in de rest van hun professionele leven... iets samen zouden moeten doen eigenlijk? Nou, zover heb ik nog niet gedacht in een professionele... Ja, dat, dat is een groeiproces natuurlijk, hè. Mm -hmm. Dus we gaan een nieuwe fase in. En, uh... Ja, het kan natuurlijk ook gezond zijn... om juist allebei een eigen kant op te gaan. Hè. Ja, daar heb ik ook, ja. Daar heb ik, die gedachte heb ik ook gehad, natuurlijk. Maar goed, dit was even een gedachte. Nou ja, we zijn er nog en, niet en helemaal nog uit. Misschien nog financiële redenen. Ja. Dat, ja, ik weet het niet, maar ze moeten toch... Uh, ...toch zelf door het leven. Maar het was gewoon met interesse. En ik hoorde dit uh, uw verhaal over, uh, uh, over de radio. Uh, ja, en dus, nou, ik ga even bellen. Heel goed. Als laatste ik wil dag, ik dan... Ik dan ik bellen. Ja, heel goed. Als laatste wil ik dan nog even weten over die elektrische fiets. Want u bent in de tachtig, zei u. Ik ben 82. En u gaat nog steeds met de elektrische fiets de, uh, de, Alp, de Alpen jaar door. Heb ik heb vorig een knieoperatie gehad. Ja. Heb ik een nieuwe knie gekregen. En toen heb ik een elektrische fiets ge gekocht... En uh, uh, daar heb ik nu, ik heb hem een, een een maand of veertien. En ik heb er nu 3000 kilometer mee gereden. Ongelooflijk. En ik hoor ja, ik het verhaal van die 85-jarige uh, moeder. Mm -hmm. Ik dacht, oh, oh, oh, oh, ja, dat is zo. En dan ben ik blij en dankbaar dat ik dit nog kan. Ja, nou, 3000 kilometer is volgens mij de hele Tour de France. Dus die, die heeft u er zitten dan. <laughs> Ja, dat ja. dacht ik ook. Nou, ik ja. heb er 14 maanden over gedacht. Oh, Oké, okay, nou, dus, ja. <laughs> ja. Dus, dat is ja. helemaal niet slecht in uw leeftijdscategorie. Mieke, uh, bedankt voor uw uh, telefoontje. Ja, Ik wens u, u een goede nacht en hoop dat het uh, uh, uw kleinzoon de goede kant op gaat. Ja, allebei. heel hartelijk dank. Ik zal het hen vertellen. En ik <laughs> wens u heel veel succes toe met, het, met de uitzending. Oké, okay. dag. dag. dag. Um, Annie is nu aan de ja. telefoon. Goeienacht, Annie. Ja, goe ja, goeiemorgen. Ja, wat jij wil. <laughs> nou, ja, nacht en morgen. Net hoe je het maar bekijkt. Zo is het. Het hangt er maar ja. vanaf van welke kant je aankomt lopen. Ja, dat ja. is zo. Hoe zit, het, uh, hoe zit het met jou, Annie, met broers en zussen? Nou, uh, we hebben gezin met z'n drieën. Mijn mm -hmm. uh, ouders leven niet meer. Mm -hmm. Ik ben de oudste. Dan kwam er een zusje, die is jammer genoeg zes jaar geleden overleden. En dan heb ik een broer. En mijn broer is acht jaar jonger dan ik. Ja. Dus ja, eigenlijk uh, heb ik in, uh, ook wel veel over hem gemoederd ook. Ja. Maar op een gegeven moment is hij in dienst gegaan. En uit dienst vandaan is hij in winkel begonnen. Hij is getrouwd. En uh, ik ben ook in die winkel gaan werken. Oh, jullie hebben samen gewerkt? Ja, en, dat, en zijn vrouw. Uh, of op een gegeven moment kreeg hij verkering. En die tien, die is ook uh, in de winkel. Voor, wat voor en mijn winkel vader. Was dat? Dus het was echt een familiebedrijf. En dat is gewoon, uh, ja, altijd uh, supergoed gegaan. Wat leuk. Wat voor winkel was het? Het was een uh, verf- en behangwinkel. En waar? In Krommenie? Ja, de, de beroemde verf- en behangwinkel van Krommenie. <laughs> ja, zeker weten. En, en uh, ik uh, woon daar inmiddels ook. En hij woont daar nog steeds. De winkel is er niet meer. Ja. Want door allerlei toestanden, ja, de grap en zijn met ik van wat er komt, uh, daar kan je niet echt boksen. Het valt niet meer te doen, hè? Nee, nee dat, uh, maar in ieder geval, uh, ja, ook de tijd dat mijn broer in dienst zat, stuurde ik hem geld op. Want ja, dat, uh, dit, uh, hoe heet het, uh, dan heb, dat kunnen ze wel gebruiken. Ja. En dat kon ik me helemaal niet meer herinneren. Maar dat zegt hij, ja, hij zei, dan kreeg ik altijd een envelopje met geld van jou. Kijk. Maar uh, ja, het, het is mijn kleine broertje, ja. noem ik het maar. Hij is groter dan ik inmiddels. Mm -hmm. En ja, we gaan, ik ben met ze mee geweest naar de wintersport. Uh, we houden familiedag met alle kinderen en kleinkinderen. Uh, ik heb een enorme steun aan hem. Acht jaar geleden is mijn man overleden. Ja. Die hielp ook in de winkel mee uh, naast zijn werk. Dus ja... het. het, het uh, we hebben zo'n ongelooflijk goede band met elkaar. Het, we wonen uh... nu vijf minuten bij elkaar vandaan. En nou, dan is het even, als ik wat heb of wat kwijt moet... Ja. Oh, even Jan bellen, even vertellen dat verhaal. Want, of, uh, uh, want jou, jouw jongste broer... Uh, of Jan is acht jaar jonger en hij begon de winkel. Ja, hij begon en was de het dan uit, niet... na zijn diensttijd? En was het dan niet raar uh, om als oudersus... voor je kleine broertje te gaan werken? Of zat nee, het niet zo? Nee, nee, nee, nee? ja... Maar weet je wat het is? Op een gegeven moment is het leeftijdsverschil valt weg. Mm -hmm. Als je heel jong bent, dan is het een heel ander verhaal. En uh, als je ouder bent, uh, ja dan, dan, uh, dan kon je toch veel meer naar elkaar toe. Ja. Vind ik tenminste. En maar bruik nooit de pleuris uit met z'n allen in de verfwinkel. Nee. Goed. Nee, Ja, het gebeurde wel, want hij zat bij de brandweer. Ja. En dan uh, kwam ik wel uh, s ochtends bij de winkel en dan had de buurman, uh, hij, of, of een klant was er toevallig, als ik er nog niet was, of zijn vrouw uh, nog boven of de kinderen wegbrengen. Maar ja. ja, de brandweer ging voor en dan, uh, ja, dan was het wel eens, uh, nou uh, het is toch niet te geloven, hij laat zo hele handel achter, uh, want hij moet naar de brand toe. En dan moet de buurman van de winkel ernaast. Of een klant. Uh, ja, mijn zuster komt zo, uh, als jullie even op de winkel passen. Maar ik en vind dat wel... gebeurden als... er soort dingen gebeuren, maar ja, dan ben je helemaal niet kwaad, omdat nee. ja, als, half, half, uh, als half krommen niet afvikt, dan is het toch wel goed dat hij dat even komt blussen, toch? Ja, precies. Ja, ja. <lacht> hey, en, uh, maar wat? Uh, dus eigenlijk was dit eigenlijk een soort continue familiereunie die jullie hadden in de winkel met, ja, met iedereen ja, die aansloot. Ja, wat ontzettend ja, dat het leuk. Het ja. en, en toen op een gegeven moment uh, werden de gamma's en dat soort winkels... te groot om tegen te concurreren nog. Ja. Was dat uh, dat moet heel verdrietig zijn geweest. Want nou, je wil, je wil zo'n winkel misschien wel een generatie verder doorgeven. Of ja, niet? hij had twee dochters. Nou, die hielpen wel in de winkel. Maar die gingen heel andere dingen doen. Ja. En onderhand was ik ook op een leeftijd... dat ik en mijn man was in de fut gegaan... dat ik zei van ja, uh, we willen wat meer met vakantie en zo. Ja. En uh, hij, werkte, hij was bij de brandweer. Mm -hmm. En daar heeft hij op een gegeven moment zijn werk van gemaakt ook. Ja, ja. Dus het dus was ook niet eens zo erg. Ja, ja. Toen de winkel kon sluiten... en mijn schoonzusje die is inmiddels... ze werkt uh, ja, op een groothand, bij de groothandel. En uh, ja, hij is gewoon uh, daar zijn werk van gemaakt. Ja, en ik ben ook gewoon alle andere dingen gaan doen. Nou, het klinkt als een, een, een, een heel... Mooi verhaal, dan eigenlijk, de hele ja. familiewinkel. Van, ja, van ja, opgang op ja, ja. tot nu, ja. Ja, dat is ook gewoon. Want toen ik daar op een gegeven moment ging werken ook, zaten mijn kinderen op school. Nou, dan ging ik uh, de kinderen van school halen. Ja, omdat ze dan. Uh, nou, ik ben jan in de winkel. Ja. Dus ja, weet je, het, uh, hij is ook een beetje een vader voor mijn kinderen nu. Ja, ja. Als die een bepaald probleem hebben of iets, ja. Dan uh, gaan ze even met oom Jan praten. Maar, uh... Ik ben nu al acht jaar oud. Maar nee. hij is eigenlijk nu het steunpunt in de familie. Zo zou ik het ook kunnen noemen. Wat fijn om zo'n broer te hebben! Ja, heerlijk. Wat fijn voor je, Annie. Ik hoop dat hij nog uh, heel jaren leeft. Ja. En uh, ja dat we nog veel plezier van elkaar hebben. Van mijn schoonzus en de hele familie. En de hele rattenplan. Nou, ik hoop dat ook dat jullie met de hele rattenplan in Krommenie... nog, een heel, nog een heel fijn gaan hebben met elkaar. Ja, nee, maar dat houden we zo, hoor. Dat ja. is helemaal goed. Ja, daar twijfel ik ook niet aan als ik het oh. zo hoor. Ja, <laughs> oké. Okay. hele goede nacht, Annie. Goed. Ja, dankjewel. Succes. Yo, dag. Da dag, dag. Um, Geert is aan de telefoon. Ja, goeie. Goeienacht. Goeienacht. Het heb jij ook zo'n geweldig broer, zus. Je uh, kan je bijna niet tegenop, hè? Nee, maar ja, het moet ook geen wedstrijd maar worden. Dat hè. is het ook niet. <laughs> maar hoe zit het bij jou? Ik had uh, tw twee broers. Ik heb mm -hmm. nu nog één broer en een zus. Mm -hmm. En ik was de jongste. Maar het viel mij op. Wij, gingen, uh, ik, wij woonden toen in Onstwerd. Dat is een klein dorpje in Groningen. Ja. Gingen we verhuizen naar Veendam en zo... Toen kwamen de karakters als het ware, zo heb ik dat ervaren, die kwamen bloot te liggen. Ik had bijvoorbeeld een hekel aan dat ik verplaatst werd, 16 kilometer verderop. En de, de oudste broer van mij, die verzette zich eigenlijk ook. Maar die middelste, en we hadden natuurlijk allemaal wel ongeveer dezelfde opvoeding gehad, die paste zich gelijk aan. En. Dat is een heel poos gebleven. Ik, ik ja, op de lagere school zat ik toen nog net. En toen uh, had ik ineens hele slechte cijfers in Veenam. Nou, dan kon ik maar amper, kon ik toen naar de MAVO. En uh, maar goed, op uh, een gegeven moment uh, dan zie je dat die een die doet zus. En die. Ik zag mijn broer Kees, die was dan de ene oudste die, die, die ja die. die, die, die ging overal zomaar in. Die, die, die, die pakte direct uh, de, koe bij de horens en, en, en, en die. Had ja, gelijk een sociaal netwerk, zou men tegenwoordig zeggen van heb ik jou daar? Yeah. En ik heb me nog heel lang verzet eigenlijk tegen alles en iedereen. En ik was ongelukkig met mezelf. Maar. Want hoe dat... oud was je tijdens deze verhuizing? Uh, toen was ik elf. Ja, ja. Maar je denkt. Um als je iets verder buiten Groningen zit... dat een verhuizing van 16 kilometer binnen de provincie... was dat toch zo'n grote cultuurschok? Ja, ja, nou, het was zo in Veendam. Dat uh, nou, is gewoon een gewone, normale plaats. Die, maar toen de tijd, toen was bijvoorbeeld... ons werd... dat was echt een kerkelijk dorp. We gingen ook allemaal naar de kerk. Ja, ja. En, uh, en in Veendam was het bijvoorbeeld heel anders. En dan had je bijvoorbeeld een café-restaurant. Die was zondags open. Dus als wij naar Wildevang naar de kerk gingen, dan zag je dat... En ik vond het ook, het was geen dorp meer. Het was heel anders. En ik was ja. in verder natuurlijk, Daar was ik gewoon grootgebracht. Ja. En, en, maar doordat we op een nieuwe locatie kwamen, dus, zag ik zo, iedereen, zo mijn oudste zus, nou ja, die vloog al vrij snel uit, die was toen verpleegster. En die ging alle kanten op. Maar ik zag toen heel duidelijk, Zeg maar dat wij alle drie heel verschillend waren. Want op een gegeven moment ging mijn broer Katie naar Nijrode en ik was bijrijder op een bierauto. Terwijl ik toch niet echt op mijn achterhoofd ben gevallen. Yeah. Maar dat had alles te maken met die verzet. En, de, en dan werd ik dus op school vaak gevraagd, ja waarom doe je niet zo je best als je broer? Maar die was natuurlijk nou, dat was een hele goede leerling en ik kon het ook wel, maar ik deed het niet. Dus eigenlijk door die verhuizing kwamen die karakters wat scherp aan het licht. Heb dat heb ik dat ervaren. Ja, dat is... Ik werd natuurlijk toen ook zelf ook helderder. Nou, als je wat ouder wordt natuurlijk, dan valt je dat ook wat meer ja. op misschien. Maar... En is dat altijd zo gebleven? Nou, eigenlijk uh, wel een beetje. Ja, ik, ja, ja, mijn broer Kees heeft zich altijd aangepast. Dat was prima. Dat, dat was niet je dat op te ja. zeggen, zeg maar. <laughs> en dan mijn oudste broer, die kreeg een S5 in dienst. Dat was toen de tijd niet zo best. Ja. Nee. En, en ik zocht het... Ja, ik was nogal een doerakker, Dus ik sloeg wel eens iemand tegen de vlakte, zeg maar. zo. <laughs> ja, maar dat, het feit dat jullie zo anders waren... Dat heeft niet verhinderd dat jullie toch wel een goede band ja, dat hadden. We hadden wel altijd een goede band. En ja. dat is ook zo gebleven. Want mijn ouders zijn overleden. Maar bijvoorbeeld bij, toen mijn moeder als laatste overleed... Toen was er bijvoorbeeld absoluut geen ruzie over, over niets. Van alles moet, moest verdeeld worden. Hè? Ja altijd in harmonie gegaan. Ruzie hebben we nooit gehad in de familie. Uh, dat ja, op een of andere manier. Ja, je leert ook altijd dat je elkaar direct, uh, nou, uh, praten. Uh. Ja. Zoals, zoals Groningers, zoals dat doen. Veel praten. Nou <laughs> ja, ik ben misschien niet direct een voorbeeld van de Groningen, ja. maar ik praat dus vrij veel. Maar dat ja. is ook iets. Dat komt waarschijnlijk uit mijn jeugd. Ik heb op een gegeven moment laat hier ik ook alles met humor. Ja, je moet het ergens op een speciale manier voor jezelf dan verwerken. Ja. En, uh, maar zo zegt je dus, de een die gaat studeren en de andere... die wil toch eigenlijk ook niet deugende raken raakt op een gegeven moment ook nog een beetje naar drugs. En, maar die route heb ik dan niet gekozen. Ja. Maar ik was op een gegeven moment meer van de humor en natuurlijk... Ja, iemand eh, klinkt een beetje raar voor zijn bek slaan. Zeg maar dat vond ik ook wel prettig eigenlijk. Dat nou. vond ik op die manier bij, <laughs> dat, dat, bij lijkt uiten, een, dat lijkt me een mooie pedagogische afsluiting, <laughs> nou, nee, uh, Geert. Ik, ik kan het iedereen afraden, <laughs> ja, want ja. achteraf... dan denk je wel eens bij okay. jezelf, waar ben je mee bezig? Maar dat, dat, dat kan okay. ook absoluut niet de werkstelligen. Ik wil je bedanken voor je bijdrage, Geert. Gedaan, We gaan naar de laatste bellen toe. Ja, Hele goede goed, goed. nacht. succes okay, dag, dag. dag. Verena, jij bent de laatste beller. Ja, joepie. <laughs> Barst los. Ja, ik uh, wel naar aanleiding uh, van mijn uh, geweldige broers die ik heb. Vertel, vaak heb, uh, heb je er? Nou, ik heb uh, één broer die is drie jaar ouder dan ik ben. En ik heb een broertje die is tien jaar jonger. En uh, dat, daar wil ik het eigenlijk even over hebben. Want dat ja. vind ik zo bijzonder. Hij is nu zeventien. Ja. En um, ja, ik, toen ik tien was, was hij dus geboren. En toen was het echt mijn kleine broertje, mijn wimmeltje en, en hartstikke schattig. En had hij eigenlijk twee paar ouders die op hem letten en alles beter wisten en heb ik het idee dat hij het toch wel een beetje moeilijk had. Tenminste, ja, moeilijk. Ja, dan sta je toch een beetje in je eentje... met twee paar ouders uh, boven je, zeg maar, die alles beter weten. Ja. Maar nu um, heeft hij afgelopen jaar zijn diploma gehaald. En hij had, was een jongetje met lang haar en een beetje verscholen. En in een keer ging dat haar eraf. En hij ging echt oplopen. En het is nu echt gewoon een vent, zeg maar. Oh, wat leuk. Het, dus je hebt het, het kleine jongen. broertje is een man geworden. Ja, en hij is nu ook echt twee koppen groter als ik ben, bijna. Dus... Uh, het blijft mijn kleine broertje, maar het is nu echt een cent. En ook de relatie dan met mijn andere broer en met mijn kleine broertje... dat gaat nu ook alleen maar steeds beter. En wat die mevrouw uit de ook vertelde... dat je ja, naarmate je ouder wordt, zeg maar, dat verschil steeds kleiner wordt. En dat je ja. gewoon gelijk bent. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Ja, dat, dat klinkt ook heel mooi. Ik zou je er graag nog van alles over willen vragen, ja. verenen, Maar wij zitten bijna tegen het nieuws aan. Ik zie het, ja. Dus... Maar dank en fijn dat de kleine broer een grote man is geworden. Ja, inderdaad. Oké, okay, hele goede Echt, nacht. Fijne avond. Joep, Dag. Dag. Um, ja, we, gaan, uh, we zijn nog weer bijna er doorheen. Dat gaat wat snel. Um, morgen, um, het volgende. Elke vrijdag gedurende de zomer maakt het team van Casa Luna... naar een beroemd Zweeds format het programma Zomernachten... En morgen is het weer zover. Een gast is anderhalf uur aan het woord zonder presentator... en kan ongestoord zijn verhaal doen. Morgen is dat Jan Luiten van Zanten, wetenschapper, econoom, historicus... die gaat uitleggen waar de economische en politieke ongelijkheid... in de wereld vandaan komt. Hij gaat in anderhalf uur 3000, uur 3000 jaar geschiedenis doornemen. Schakel in morgen middernacht op deze zender. Hier neemt Omroep Max het over. Rest mij niets meer dan de luiken van het huis van de maan te sluiten. En u een hele goede nacht te wensen.